Op de speedboot zaten zeven mensen en drie van hen konden zich in veiligheid brengen door op het vrachtschip te klimmen. De botsing op de Maas gebeurde rond negen uur afgelopen avond. Duikers zijn nog bezig om naar de vermiste opvarende te zoeken. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar Kuik, dat ten zuiden van Nijmegen ligt. In een gesloten jeugdinrichting in Sassenheim zijn negen jongeren in opstand gekomen. Ze hadden zich afgelopen avond opgesloten in hun eigen groepsruimte. Rond half één vannacht gaven ze zich na onderhandelingen allemaal over. Wat de jongens precies wilden is niet duidelijk. De directeur van de inrichting zegt dat er geen toezeggingen zijn gedaan. Ook waren er volgens hem geen signalen dat de jongeren iets van plan waren. Aanvankelijk meldde de politie dat er brand was, maar dat klopte niet. De jongens hadden water op een brandmelder gespoten zorgverzekeraar Mensis gaat voor bepaalde operaties met minder ziekenhuizen in zee. Mensis laat voor hernia, heup en amandeloperaties volgend jaar een derde van de ziekenhuizen afvallen. De zorgverzekeraar wil dat ziekenhuizen een offerte gaan uitbrengen. Het idee is dat meer concurrentie leidt tot betere zorg. De vereniging van orthopeden verzet zich tegen de nieuwe koers en ook de verzamelde ziekenhuizen zijn tegen.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 Dan, uh, het mag dan Radio 1 zijn. We hebben het wel over een Radio 4 onderwerp gehad voor het hoorspel, uh, drie kwartier lang met Reinbert de Leeuw, zeer befaamde pianist en dirigent. De dirigenten van wereldfaam achten hem hoog voor wat hij voor de modernste muziek heeft gedaan. Mensen als Simon Seuss, Simon Wetzel en zo, die vinden het geweldig wat hij heeft gedaan. En nog steeds doet, trouwens. Dus um, ja, dan moet je soms even voor over de landsgrenzen kijken. Rijmer de Leeuw sprak drie kwartier lang over Erik Satie. Die in wezen onbegrijpelijke componist. Althans, die in muziek iets doet wat raadselachtig is. Um, en ik raakte even aan... Ik bedoel, dat gaat dan over de kracht van muziek. Ik, wanneer kom je daar nou wel of niet mee in aanraking? En hoe komt dat precies? Ik raakte in dat kader even aan de actie die Radio 4 op het ogenblik aan het doen is... met klassiek geeft. Ze proberen tot 14 oktober zoveel mogelijk instrumenten te verzamelen. En iedereen die een instrument heeft wat hij niet meer gebruikt... dat kan natuurlijk al decennia lang liggen... het geval zijn violen of cello's of dat soort instrumenten... om die af te staan. Want die gaan dan een geweldig goed doel dienen. Die worden dan gereviseerd en bekeken of ze nog bespeelbaar zijn... Um, en die gaan doorgespeeld worden naar kinderen... die daarmee in symfonieorkesten kunnen spelen. En kinderen in... Nou ja, in nou, ik wil het niet meteen achterstandssituaties noemen... maar kinderen die misschien niet per se heel veel kansen in het leven krijgen. En die dankzij die muziek iets ervaren... wat uh, een leven glans, glans en kleur geeft. En dat verwijst naar wat in Venezuela gebeurd is... met El Sistema, kinderen in... Echte achterstandssituaties en sloppenwijken die kansloos zijn... die dankzij de muziek, en het gaat om honderdduizenden kinderen... Eh, dankzij meneer Abreu, die dat verzonnen heeft... die dan toch iets van hun leven weten te maken. Goed, in, in die geest doet Radio 4 ook zo'n actie. En ik, Mijn vraag aan u is eigenlijk van, heeft u nog zo'n instrument? <laughs> Waarom ligt het daar eigenlijk? En wat was uw eerste ervaring met uh, klassieke muziek en, wat betekent het dan voor u? En heeft u misschien herinneringen aan uh, die opnames van Rijnbert de Leeuw met muziek van Erik Satie? Die zo'n impact hadden dat ze inderdaad, je kan geen documentaire op film zien, op tv zien. Of er zat de, de Gymnopedie of een van de Gnossiennes van Erik Satie onder. Misschien heeft u daar zelf nog herinneringen aan. Dat is allemaal leuk om daarover te vertellen. Beeld u met 0800 1121. Dat is het gratis telefoonnummer van Casaluna. 0800 1121. U kunt ook e-mailen natuurlijk. Kazeluna, apenstaartje, en ik meld nog even dat waar wij het over gehad hebben is een uh, dubbel cd. Uitgebracht op het label Etcetera. De titel is Usput. Usput, U-S-P-U-D. Uh, muziek van Erik Satie, uitgevoerd door Rijmert de Leeuw. En daar vind je overigens niet alleen dat ballet op... dat iets meer dan 32 minuten duurt... waar u voor het hoorspel de laatste maten van hoorde die weer helemaal terugvoeren naar het begin. Maar ook de andere muziek, die Erik Satie in die esoterische jaren... dat hij dus ja, flirte met allerlei um, duistere, half-christelijke uh, systemen van denken... en ondertussen als een arme sloeber op Montmartre... als een klochaar bijna uh, een kostje bij elkaar moest scharrelen... met wat in de cafés. Ja, een wonderlijke man waar je nooit helemaal achterkomt. Maar goed, al die muziek uit die jaren... En die is allemaal zo mooi als wat we in het eerste uur hebben laten horen. Die is allemaal te vinden op die dubbel CD. Goed, en die concerten. Want hij gaat spelen, Rijmert de leeuw, Dus je kunt het ook meemaken. 4 in oktober. Vrijdag in Arnhem. Zaterdag in Utrecht. Zondag in Veren. En volgende week dinsdag in de Oosterpoort van Groningen. En dan in maart ook nog drie. Volgend jaar maart ook nog drie concerten. Maar goed, om herinneringen op te halen. Om u in een gewijde stemming te brengen. Het is niet helemaal hetzelfde, maar daar is het ooit mee begonnen. Gumnipedi nummer 1 faut De eerste Gymnopedie van Erik Satie, gespeeld door Rijn met de Leeuw. Opname gemaakt eind jaren zeventig voor het label Harlekijn Met dank aan Herman van Veen dus. En het geheim hiervan is dat Rijn met de Leeuw deze stukken veel langzamer speelde dan uh, iedereen had gedaan. Maar wel zoals Erik Satie dat naar zijn idee echt zo bedoeld heeft. Dus dan opent zich een hele andere tijdsdimensie en daarmee ook een ruimtedimensie. En dat is nou precies waar het over gaat. Um, Goed, je begrijpt dat hierna nog iets anders uh, kon komen. En, en dan na dit, want toen was hij jonger, 24, Erik Satie, toen hij dit schreef. En hierna kwam het stuk waar we het, en, en die andere stukken waar we het over gehad hebben. Als spuut en zo. Ik kreeg een e-mailtje van Paulus Viss, die blokfluitist en muziekdocent is. Dat hij met veel plezier en herkenning heeft geluisterd naar het gesprek met Rijn met de Leeuw. Um, die legt de nadruk op het muzikale verhaal en het spirituele aspect. En ook ik ben daarnaar op zoek, zowel als luisteraar als vertolker van muziek. Nou, is dat een e-mail. En ik zou het best leuk vinden, Paulus, om nog even met je daarover door te praten. Want je gaat dus ook met jonge mensen om. En Misschien kun je ons jouw telefoon maar nog doorgeven. Want wij zijn op zoek naar verhalen... Misschien is dat ook wel uh, mooi, verhalen van mensen die... bijvoorbeeld via het leerorkest, wat een formatie is van basisschoolleerlingen... die dan samen symfonische muziek gaan spelen... en leren, nou ja, symfonische muziek... maar in ieder geval samen muziek gaan maken... en kennismaken met klassieke muziek... met überhaupt met musiciëren in zo'n grote groep. Um, dat soort verhalen. Dus omgang met klassieke muziek... voor het eerst in je leven. Misschien heeft u daar zelf herinneringen aan. Um, heeft u ooit een instrument bespeeld? En bent u daar ook weer mee opgehouden? En waarom dan precies? Ik wijs nog een keer op de actie van Radio 4, klassiek geeft... waarbij oude instrumenten worden ingezameld... ten bate van dat soort kinderen en projecten voor kinderen. Um, maar laat ik dan... U kunt dus bellen met 0800-1121. Het gratis telefoonnummer van voor 0800-1121. En dan begin ik met Marike. Dag Marike. Hoi. Hallo. Uh, met wie spreek ik? Met Lex. Hoi. Uh, ik uh, wil even vertellen, ik hoor trouwens een echo. Oh. Is het weer zover? Ja. Ja, dus is het is weer weer. Heb je de radio aan? Nee, totaal niet. Want ik weet, als ik met jullie bellen, dat radio uit moet Ja, dat weet je, ja. ja. Uh, maar ik, wij weten namelijk weer niet hoe wij die echo weg kunnen halen. Daar wordt altijd heel erg druk naar gekeken. Maar ja, wij snappen het niet. Oké, okay, ik uh, probeer me... Ja, te concentreren. Ja, oké. Okay. Wat wil je vertellen? Ik uh, ben twintig jaar geleden, of uh, misschien wel langer geleden ben ik ontdekkelijk geraakt... door uh, Erik Satie. Yeah. En Rijn met de Leeuw... speelt Erik Satie. Yeah. En uh, ik, uh, ik... heb altijd uh, een cd's. En uh, daar kwam ik thuis... en dan was ik helemaal kapot... van mijn werk. Helemaal moe. En dan kwam ik... Uh, om een uur of uh, elf, half twaalf... thuis van mijn werk. En dan uh, gooide ik de ramen... open in de zomer. En de gordijnen... En dan zet ik Erik die op. <laughs> en uh, dan, dan uh, ik, ik dat is, uh, ik heb er zo'n heimwee naar nog. Ja. Want dan zag je die gordijnen opbollen en dan hoor je er buiten die, die geluiden van de natuur s'nachts. Want ik ben gewoon nachtmens. En dan hoor je die geluiden van de natuur. Vogeltjes en uh, ekeltjes die er liepen. En die gordijnen opbollen en dan um, s'nachts. Eer Satie. Ja. En geen te leeuw. En ik vind het zo bloedmooie, spirituele muziek. Wat ervaar je dan, Marieke? Wat wat? Ja, dat dan uh, ik, ik uh, het is gewoon de combinatie. Ik bedoel, uh, als je door je huis heen en weer loopt, dan heb je een andere ervaring dan dat je gewoon je ramen opent. Ja. En natuurgelijden hoort. Ja, natuurlijk, ja, dan mengt ja. zich dat. Ja. En, en en al die, die, die vogeltjes en wat dan ook. En, uh, ik zet hem continu opnieuw op uh, die cd. En uh, tot s'nachts vier uur. En dan werd ik zo <lacht> rustig. Dan was oh. ik zo ontspannen. Denk ik, ik kan morgen de hele wereld aan. Ja. En, en hebben we daar nooit de buren over geklaagd? Nooit. Want uh, uh, het was uh, sowieso. Uh, ja, daar kunnen de buren natuurlijk al over klagen. Want ik woon in een hofje en we wonen heel dicht op elkaar. Ja. Maar ik zet hem niet heel hard. En uh, wat ik ervoor was uh, dat er uh, een soort energie door je heen gaat. Mm. Uh, uh, zo'n geluk en zo'n energie, dat kan ik niet beschrijven. Mm. Dat kan ik gewoon niet beschrijven. Het was zo bloedmooi. En mm. uh, een van zijn ccd's, en ik weet niet welke het is, die vond ik het mooiste. En, uh, ja, dat maar weet ik niet. Ja, er is één is zo'n beroemde, dat, dat zei je wel die gnosien en de gymnopedie, bedoeling. Ja, ik denk dat, dat het die is. Maar, moet je je voorstellen? maar waarom zeg je nou, Marike, dat je daar heimwee naar hebt? Want het is, het is er toch nog steeds? Je kan dat toch nog steeds doen? Ja, dat klopt. Maar ik kan nu uh, de ramen niet meer openzetten... en de gordijnen niet meer laten wapperen. Oh. En uh, uh, um, ja, de zomer is voorbij. En, um, maar ik, ik, ik heb uh, de cd's ergens in de kast staan. Hmm. En tevoren, en dat vind ik typisch, lak vannacht te denken... afgelopen nacht lak wakker omdat mijn broer uh, op sterf ligt. En uh, uh, te lag wakker. En toen dacht ik, wat moet ik voor iets moois naar hem toesturen? Hmm. En te lag erover na te denken. En toen dacht ik, uh, ik, ik moet ook eens eerlijk zijn, weer opzoeken. Ja, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk een, een dankbaar cadeautje, lijkt mij. Nou, hij wil meer het dorp van Wim Zonneveld. Maar, maar goed, nou, dat maakt niet ook, uit. Er is maar... ook niks mis mee? Nee. Uh, het is gewoon het platteland waar we vandaan komen. Ja. En Ik hoorde van de week dat hij er ontwikkelde in heeft. En, ja. Maar eerlijk zat hij. En hoe die met de leeuw dat vertolkt heeft, vind ik ja. formidabel. Totaal rustig worden dat, uh, in de nacht. Terwijl de ramen ja. openstaan en de geluiden van de natuur meedoen. Dat is wel een prachtig het beeld, gaat. Marieke. Ik werd er rustig van. Ja. En Heerlijk. ik komt de volgende dag de hele wereld weer aan. Kan, ja. Ja. Dat is goed om te horen. Ik dank je wel. Echt. Um, uh, nou, Goeie, fijn dat je ons... Ik vind het fantastisch dat jullie je aandacht kan besteden. Goed, hè? Ja, Wees vinden wij wel. Ik wil jullie even voor bedanken. <laughs> Graag gedaan. Dag. Oké, okay. doeg. Hans Maarten Tromp, goeienacht. Hoi, goeienacht. Hallo. Uh, ik heb met uh, bijzonder veel belangstelling in jullie programma gehoord. Dat is fijn. Ik, uh, Hoe komt dat? Ik, ik ben uh, erg op rij met de leeuw, maar niet op zijn uh, satie-interpretatie. Uh, <laughs> okay. uh, ja. Hey, ja. Nou, dat moet je dan toch even toelichten. Ja, nou ja, ik, uh, ik, uh, ik heb vanaf mijn jeugd piano gespeeld. Ja. En natuurlijk ook Satie. En dat begon met... Uh, Want Gil dat is Biddy. zo lekker makkelijk, toch? Ja, dat is fantastisch makkelijk. En ik vond het zo vrolijk, Gymnopedie. Hmm. En dat is natuurlijk in zijn periode dat hij nog niet... Uh, ...gek werd van de, van de religie... Mm. ...als ik het zo mag uitbreken... Uh, uit, uh, nou, uh, het scheelt, scheelt niet veel hoor. Dat hij cerebraal werd of religieus... ...of bijna religieus... ...maar zijn eerdere stukken... ...die speelt uh, de leeuw ook zo... Uh, ja. ...slaafverwekkend. Ja. En dat vind ik... dat ja dat, dat, dat, ...ik snap er helemaal niks van. Nee. Um, en dat, dat vond ik heel jammer... ...want... De, ...wat, wat uh, John Cage ooit zei... Het ...is furniture music... Ja. Het, en ik heb ooit gelezen dat Satie ook zelf heeft gezegd dat uh, zijn muziek pauzemuziek was ja. en dat moest fijn in de pauze worden gespeeld ja. bij een heel mooi toneelstuk. Misschien heb ik het uh, fout of nee, het dat klopt wel. Verteerd, ja. Ja. Maar uh, ik, ik snap niet dat dat Rijmert de Leeuw, die ik nogmaals zeer waardeer, die, die, die twee periodes uh, niet scheidt en dat hij ook zijn, zijn eerste periode, dus uh, die uh, Gymnopédie ook zo ontzettend slaapverwekkend en langzaam maar, speelt. Hans Maarten, het, zit bijna, ja. het is bijna dezelfde periode. Er zit misschien maar één of twee jaar tussen. Ja, maar oh. het was toch... Het was, heb ik dat verkeerd begrepen? Dat hij daarna niet uh, die, die, die, die, die, die kerk... Uh, ja, maar dat is dus... Kijk, als het, je hebt het over 1890 of 1891. Dan speelt hij die... of dan Nou, de, de die Gymnopedie die is uit 1880, hè? Nee, nee, nee, dat kan niet. Want dan, is ja. dan, dan is hij amper geboren. Ach, nou, 1889 dan. Nou, dat scheelt alweer negen jaar. Maar één of twee jaar later zit hij ja. dus met die stukken waar we het vanavond over gehad hebben. Dus dat scheelt helemaal niet zoveel. En daarna, weer vele jaren later, gaat hij ja. pas echt radicaal anders componeren. Maar waarom vind je het zo slaapverwekkend? Wat is nou precies waarom de meeste mensen dat zo prachtig vinden? Die traagheid. Ja. Ja, ja misschien omdat ik de humor van Satie meer ja. zie dan de Leeuw daarin ja. ziet. Ja, dat kan, maar die ja. zou dat kunnen. Dat zou kunnen, maar die humor komt eigenlijk pas in zijn oeuvre, pas weer veel later naar bod. Maar goed, daar willen we. Dan wordt het een erg uh, specialistisch uh, gesprek en dat hoeft natuurlijk ook niet. Um, maar je vond het wel fascinerend om te horen, om hem te horen. Ja, maar tuurlijk. Ik ben uh, heel erg in pianomuziek geïnteresseerd, dus ja. ik vond het een fantastisch programma. Daar ja. gaat het niet om. Maar ik zou heel graag van hen willen weten waarom die ook die leuke stukken van hem zo, zo, zo, zo bijna cerebraal speelt. Ja, ja. Dat, dat is eigenlijk mijn vraag. Want, als je, want je kan dat ze dus ook. statig, zeg maar. Ja, precies. Want je kan ze ook totaal anders laten klinken. En dan worden het eigenlijk hele, hele vrolijke dat stukken. Dan wordt het vrolijk. En ik zie Satie nog steeds als een hele vrolijke man. Ja. Maar goed, misschien is dat mijn interpretatie. Nou, dat mag. Dat mag, dat mag. bij muziek <laughs> allemaal. Zeg ja. maar, en uh, wat betekent muziek in jouw leven? Nou, heel veel. Kun je ook uitleggen wat dat dan is? Nou ja, omdat je er vrolijk van wordt. Omdat je erom kan janken. Uh, om, uh, het is reflectief. Uh, het is van alles. muziek is voor mij de mooiste, mooiste, mooiste kunstvorm, zeg hmm. maar. Dat ik ook erg van literatuur houden, maar muziek, muziek kan je helemaal ons te boven gooien. En speel je nog steeds? Nee, jammer genoeg niet. Dat is dan wel weer bijzonder treurig. Waarom niet? Ja, maar goed, dat heeft ook met een huis te maken waar geen piano in past. Ja, ja. <tie> te klein? Ja. Of te, last van de, te veel last van de buren? Dat is lastig van ja, de piano dat, Ja, omdat, omdat, Maar ja. De, de, de, de, daar ben ik niet treurig om. Nee? Nee. Want? Nou ja, want ja, nou ja misschien komt het ooit nog eens een keer. Hmm. Ja, dat kan, dat kan natuurlijk altijd. Ja. Nee, maar ik denk als je nou als muziek nou zoveel betekent en je ja. hebt het je leven lang gedaan. kun weet niet hoe oud jij bent? Ik ben uh, eind, uh, ik ben nu 60. Dan, is dat toch, dan zou het toch fijn zijn om dat nog te kunnen blijven nou ja, doen? Dat komt, misschien nog een keer. Ja. En um, hoe kwam jij in aanraking met muziek? Weet je dat nog, je eerste herinneringen? Want daar zijn we ook een beetje naar op zoek. Hè? Hoe kom je nou als kind uh, in aanraking met klassieke muziek? Ja, en wat betekent dat mijn dan? Ouders, mijn ouders vonden dat het uh, heel goed was voor mij... als uh, voor uh, een bewijs van spreken van de algemene ontwikkeling... dat ik op pianoles ging. Ja. En ja, ja, zo, zo. ja zo, zo kom je ermee in aanraking. En ja. dan ga je... Voor het eerst naar een concert. Dat vond ik ook al geweldig. Als kind. Ja, weet je nog wat het was? Oeh, nee. Nee, sorry. Nee, dat, nee, weet, nee. Nee, dat weet ik niet meer. Nee, ik weet niet meer. Maar het was wel totaal indrukwekkend. Ja. Met, met zo'n groot orkest en dan ben je zo'n klein kind. En ja, dat is helemaal fantastisch. Ja. En ze hebben me waarschijnlijk meegenomen naar een toch wel indrukwekkend orkestwerk. Want alles was aanwezig. Ja, ja, goed dat is dat. Ja, dat is toch leuk? Ja, natuurlijk. Geweldig, ja. ja. het is geweldig. Nee, klassieke muziek is geweldig. Nou, ik hoop dat er nog... Misschien zijn er nog wel mensen die een oud instrument euh, hebben... wat ze weer kunnen doorgeven... als ze daartoe bereid zijn aan ja. kinderen die nu opgroeien. En... Oh ja, geweldig. Ja. Dat heb jij niet, hè? Je hebt niks liggen. Nee, jammer genoeg niet, want ik zou het zo aan niemand doorgeven. Oké. Okay. Ja, absoluut. Kijk, dat is overtuigend. Dank je wel. Hans Maarten, Tromp, en een nacht nog. Dankjewel. Dag. Hoi, hoi. Henk, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Ik ben het helemaal niet met de vorige spreker. <laughs> Kijk, dat vind ik nou weer prettig. Huh? Dat vind ik nou weer prettig. Dat opent ook een nieuwe ruimte, ja. En waarom niet? Nou, ik, ik was hem niet verpland te, te bellen... maar om eens even rustig te luisteren. Want ik ben helemaal niet deskundig... Nee. Op, op het gebied van muziek. Ik nee. uh, kan me nog herinneren... Dat dat de Leeuw Satie speelde. Ja. Yeah. En ineens heel bekend was. En dat ik er altijd naar luisterde. En de vorige spreker zei: ja, slaapverwekkend. Ja. Yeah. En dat, toen begon het bij mij een beetje te jeuken. Oh, je werd geprikkeld, ja. Ik werd geprikkeld echt. Ik vond de leeuw juist dat heel ingetogen spelen. Ingetogen is. Ik moet juist de klemtoon gebruiken. En dat ingetogen. Dat vind ik juist heel mooi. Ik vind uh, bij alle vormen van muziek, dus ook bij klassieke muziek, dat het vaak wat te exhibitionistisch gespeeld wordt en een oh, ja. beetje te aangezet. Uh, ik, hou juist, ik hou juist daarvan. Dat, dat, dat, juist van die zelfbeheersing daar hou ik van. Ja. En waarom, het, waarom vind je dat zo'n belangrijke kwaliteit eigenlijk? Want je kan ook zeggen van, nou, dat het dat, dat laten zien wat je kan... het exuberante, het naar buiten treden... dat kan natuurlijk net zo goed een, een mooie kwaliteit zijn. En zeker voor zoiets als, een, als de kunst of de, de muziek in dit geval. Ja, dat is af en toe zo. En ja. af en toe is dat ook nodig... Ja. En uh, af en toe moet je dat ook willen. Maar niet continu. En uh, dan hoop ik niet dat je door je stoel zaakt van de C, Maar Ik schrik <laughs> nooit ergens van. Ik <laughs> even... houd heel erg van die oeroude jazz. Ja? Uh, nog uit de New Orleans-tijd. Ja? En die eerste opnames staan uit begin jaren 20. Ja, ja. Dus, dat ziet, is Dixieland, denk ik dan? Nee, en dat is in nog. Dat nog... door Dixieland. Nee? Dat heet New Orleans. Nee, Oké. Okay. Nog ouder. Uh, uh, want wat vind, je, wat vind je daar dan in, wat je dan zo mooi vindt? Daar vind ik ook die soberheid in. Hmm. De soberheid, maar ook de uitbundigheid. En dat klinkt heel erg tegenstrijdig. Maar daar zit een heel goed evenwicht in. Oh ja. En de, die muziek is later helemaal ten onder gegaan aan het, uh, uh, ja, hoe zeg je dat, aan het willen presteren. Hmm. Aan effectbejag. Het publiek willen behagen. Uh, solo's die heel knap zijn, maar je op een gegeven moment vreselijke schande uit gaan hangen, omdat je het veel te vaak hoort. Ja. En uh, ik vind dat juist dat beheersen en dan af, afgewisseld met wat uitbundig af en toe. Ja. Uh, uh, dat vind ik juist mooi. Maar leidt hij... Want dat, dat kijk bij met, uh, met leren heb ik het dus geprobeerd te hebben over wat voor soort wereld je dan binnengeleid wordt. Hè? Als je dat als je uh, de traagheid volgt, die andere dimensie van tijd en ruimte... Het, in de, het naar binnen gekeerde, de meditatieve bijna. Dat kan dus ook. Heb jij dat, jij dat dan ook zo, als wat ik probeerde onder woorden te brengen? Ik heb, vergeleken met de, ik heb het vergeleken met de, de abdij van Senanc in de ja. Vaucluse in Zuid-Frankrijk. Dat ja. is een, een, een plek van wijding, en sacraliteit, en stilte, en eeuwigheid. Een... Nou, misschien leg ik niet goed uit... No. Ik bedoel dat het ene niet zonder het andere kan. Oh, okay. en, uh, ik hoor hem zeggen, ja, ik houd van alle klassieke muziek. Ik houd ook wel van kla klassieke muziek, maar niet van alle klassieke muziek. Hmm. Dat vind ik ook zo'n uitspraak, die kan ik ook niet plaatsen. Uh, klassieke muziek heb ik moeten heroveren in de loop van mijn leven. Ja? Ja. Dat is, ik weet niet of de naam Boudewijn Buchje nog wat zegt. Zeker, ja. Nou, die vertelde ik op de televisie. Wij werden tegengemaakt. op klassieke muziek. omdat je het mooi moest vinden. Mm. Je moest er haast aan lijden. <lacht> en uh, zo heb ik het ervaren. In, uh, nou, aan het eind van de lagere school. begin middelbare school. Uh, die, op die leeftijd zat ik toen. Hè? Yeah. Het was altijd bloed serieus. Mm. En uh, pas later. Uh, heb ik dat opnieuw veroverd? Van, het is uiteindelijk mijn muziek en niet die van mijn leraren, pedagogen, ouders, etc. Ja. Ik heb nu ook een kast vol met cd's daarvan. Hm. En, uh, maar ik kan niet zeggen dat ik alles mooi vind. En hoe is, hoe is dat dan gelukt om toch die bocht te nemen en weer terug te keren over die frustratie heen dat het eigenlijk iets moeilijks is en iets heel serieus en. Iets studieus dat je... Er, he, al die ja, dingen... dat, dat klikt dan ook heel erg tegenstrijdig... maar door de Matthäus persoon. Terwijl dat toch een heel dramatisch iets is. Ja, maar goed, het zit ook vol... spanning en leven en, uh, en schoonheid. Zou maar ik dat, dat bedoel ik met die enorme afwisseling. Ja. Dat, uh, dat is soms heel dan gebruik ik het woord weer, heel ingetogen, indrukwekkend ingetogen... en dan weer ontzettend uitbundig, maar het klopt allemaal. En zeker als je de tekst er ook bij neemt, ja. die is ook heel indrukwekkend. Dat is schitterend. En uh, ja, dan, dan ga je naar de winkel. Ja, toch. En, en uh, dan ik ben toen nog begonnen met grammofoonplaten. Toen had je nog geen cd's, maar uh, in jaren tachtig hadden dat cd's. Hmm en uh, ja, dan luister ik naar muziek met plezier naar. Maar ik luister nooit naar muziek als achtergrondmuziek. Nee, echt om te luisteren. Ja. Dat, dat heb ik een geweldige hekel. Dan gaat ook alles uit en dan luister ik er ook echt heel erg goed naar. Maar wat Rijn ja, de Leeuw destijds, uh, dat kan ik me nog herinneren, presteerde op die piano... ja, dat, dat pakte mij. Ja. En dat is voor mij belangrijk... Ik, ga, ik dis discussieer er ook nooit eigenlijk over met mensen. Het gaat erom om, om, of ik het mooi vind. Ja. Of het mij uh, emotioneel meeneemt. Ja. Uh, op wat voor manier dan ook. Het lijkt me helemaal waar. Overigens, is, uh, je hebt het dan over dat klassieke muziek... Dat het je, eigenlijk met, met, met, je citeert Paul de Buug. Ja, die... Die is weer, die, hij is overleden. Ja. Maar die is weer van de jongere generatie als ik. Maar die zei dat omdat het zo'n Rolling Stone fan was. Ja. Nou, dat ben ik helemaal niet. Ik, tot, tot die club behoor ik niet. Maar uh, iedereen zijn smaak hoor. Ja. Uh, maar die vertelde dat toen. En toen herkende ik dat. Ik dat, denk ja... Dat snap ik. Ik maar... heb ook pianoles gehad vroeger. En later klarinet. En dan was dat ook allemaal zo serieus. Ja, ja. Nou, een vriendinnetje van mij, toen, destijds, die was een paar jaar jonger, Maar die kregen dat veel speelser. Ja, ja die mochten ook al wat, wat, wat jazz spelen en, oh. uh, en wat improviseren. En uh, wij mochten er helemaal niet. Het waren allemaal die ellendige riedels waar je, waar je niks bij voelde. <lacht> en dat zei ik net. Ik, ik vind <lacht> muziek mooi als ik er wat bij voel ja. als het mij raakt. En als het mij emotioneel meevoert. En ja. dat kan inderdaad zijn van diepe triestheid tot grote vrolijkheid. Ja. Ja, dat, dus het hele palet moeten juist uh, meedoen. Net zo goed uh, exuberantie als ingetogenheid. Dat begrijp nou, ik al. ja, Ik vind muziek een van de... Ik vind het eigenlijk het middel om bij je eigen gevoelens te komen. Ja. Ja. Nou ja, dat, dat is het antwoord op de, de vraag waarom het belangrijk, het belangrijk ja, dat is. Wel eens, ik heb wel eens gelezen dat er ook wel eens een bepaalde therapie gebruikt wordt, ja. muziek. Maar uh, toen dacht ik, ja, daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Ja. Ja, goed. Nou, heb je die klarinet nog liggen, trouwens? Nee, die heb ik niet meer. Ach. Die heb dat, ik weggegeven. Dat is jammer. Aan, aan wie? Dat weet ik niet meer. Nee? Dat is in de tweede helft jaren zeventig. Hij stond altijd heel trots bij mij ergens op een tafel in een hoek. Alsof, alsof ik bij het concertgebouw gespeeld had. Maar... <laughs> En toen kwam er iemand aan. Ja, Goh, die kan ik wel heel goed gebruiken voor mijn kinderen. En zo. En dat eh, ja. weten okay. Heb ik er helemaal niks aan. Oké. Nou ja, ja een is het natuurlijk alleen maar beter als een instrument zijn bestemming vindt. Maar ik ben op zoek naar instrumenten voor de actie eh, Klassiek geeft op Radio 4. Waar ze naar oude instrumenten. Eh, of nou ja, instrumenten, bespeelbare instrumenten. Op zoek zijn voor kinderen die nu. in aanraking gebracht kunnen worden met klassieke muziek. Nou, dus dat lijkt me heel belangrijk. Ja, he? ja, en volgens mij zijn er instrumenten genoeg. Oké. Okay. Ja, daarom. Dus daarom denk ik: van nou, wie heeft er nog eentje liggen? Nou, je moet goed op de trommel roven. <laughs> en dat, dat doen wij door het telefoonnummer te noemen: 0800-1121. Ja. Ik dank je wel in ieder geval. Exacte. Henk, en uh, we, houden, we houden die interpretatie van de Leeuw nog even stand als mooi en niet slaapverwekkend. Uitstekend. Dag. Oké, okay, dag. En ik, ik bedoel, ik krijg zelf niet aan de telefoon, maar wel iemand, Jan, die een dwarsfluit ter beschikking stelt. Nou, dan, uh, die zorgen wij, daar zorgen wij voor dat hij uh, bij de Radio 4 Ja, Jammer dat hij niet even wil bellen, maar goed, dat uh, kunnen we ook wel begrijpen. Gonnie, goeienacht. Ja, hallo. Hallo. Ja. Ik heb een uh, herinnering aan uh, iemand, dat is een tante van de Leeuw, Ruus Ouders. Die was chef maatschappelijk werk bij een voogdijvereniging. Ja. En zij werd daar, naar ons idee, onterecht ontslagen. Oh. Uh, was toen. Uh, in Amsterdam thuis en uh, kreeg kanker. Ik ben bij haar verschillende malen op bezoek geweest. Ik heb toen ook ontslag genomen en dat vond ze toch wel heel fijn. Maar of, maar, waarom heb je... Uit, uit solidariteit heb je toen ontslag genomen? Ja, ja, ja. Wat oh, uh, goed en, uh, voor jou? Nou ja, dat doet het nu van niet toe. Oh. Maar in ieder geval, ik herinner me van een, een van de laatste gesprekken... dat ik bij haar was, dat ze zei... ik heb nu zo'n mooie gamofoonplaat. Dat is een neef van mij waar ik... Toen heel veel contact mee gehad hebt, ja. uh, zal ik die eens draaien. En toen heeft ze dus de Gnos Gnosien ja, gedraaid. Ja, so. En ik, was, ik, ik hield wel altijd van klassieken, maar dit was voor mij echt een openbaring dat ja. het zo op die manier gespeeld werd. Ik vind het juist heel spannend. Ja. Mee ook door die dissonanten. En dat was voor haar eigenlijk ook uh, een troost dat. Uh, ja, wat ze dus meegemaakt had, was heel pijnlijk. Ja. En die dissonanten kunnen soms ook pijnlijk zijn. En toch komt er altijd weer een, een klank daarna, die, die weer toch een bepaalde harmonie heeft. Ja. En dat, dat vind ik ook het spannende eraan. wordt het, het wringen en, het, en de spanning die wordt opgelost. Ja, ja, op de een of andere manier. Ja. En ik heb het dus zelf ook wel gehad dat ik, als ik iemand verloren had en dan heel bedroefd was. Dat ik dan juist die nog jen weer opzette. Ja. Juist die. die, die ja. ja, want daar zit het dan met name. Het ja, is toch uh, ongelooflijk dat je met, zo met één zo'n opname zoveel teweeg kan brengen bij zoveel verschillende mensen. Ja, dat, dat heeft hij natuurlijk. Dat weet hij zelf niet zo, maar ik denk dat het bij veel meer mensen nog zo stelt ja. Heb nou, je hem nog? Was... Ja, tuurlijk. Ja, en draai je hem ook nog wel eens? Dus. Jawel, ja. Ja, ja. Niet zo vaak meer, maar. Hij is er en ik, ik zal hem ook niet wegdoen. Ja. <laughs> heb je trouwens zelf ook ooit muziek gespeeld? Ja, ja, piano. Ja. Ik heb trouwens nog wel een, een gitaar liggen, maar die is ook wel oud. Ja. Ik weet niet of ze, dat is niet zo heel klassiek, hè? Nou, dat is, dat, is, nou ja, dat is een. Kijk, in een symfonie... ze stellen dan grote groepen samen. Hè? In zo'n orkest, het Leerorkest in Amsterdam bijvoorbeeld. Ja. van 100 of 130 leerlingen. En dan heb je aan een gitaar mm, misschien niet zoveel, maar. Nee. Misschien wil je toch even kijken op de, op de website Klassiek Geeft van Radio 4. Dan, okay. uh, dan uh, 4nl dan, uh, ja, dan, dan, ja. dan kun jij uitvinden of, de, of die gitaar um, goed is, is of niet. Maar wie weet. Die, die gitaar, daar speel ik niet meer op. Piano <laughs> nog wel. Maar... <laughs> nee. nou, en die ligt, daar, die ligt daar maar op zolder een beetje te verstoffen en te verpieteren. Ja, ja dat is zonde. Misschien kan je hem wel iemand echt daar echt heel erg blij mee maken. Dat zou wel heel, voldoen, heel mooi zijn. Ja, oké. Okay. Gronie, dank je wel. Ja, we ja, Dag. White lips, pale face Breathing in snowflakes Burnt lungs, sour taste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 Zo kan je het natuurlijk ook noemen dat uh, de engelen vliegen. The angels are flying in the A-team van Ed Sheeran. U luistert naar Kazeluna van de NCV op Radio 1. Het is uh, 19 minuten voor tweeën. Wij praten over uh, klassieke muziek, ervaringen ermee. En zijn eigenlijk ook al een beetje op zoek naar oude instrumenten. Waarmee jonge kinderen die nu voor het eerst met klassieke muziek in aanraking komen. verblijd zouden kunnen worden. En er zijn allerlei projecten voor. grote actie op Radio 4, klassiek geeft. Maar je kunt er ook over bellen. En ook over uw eigen ervaringen natuurlijk. Hè? 0800 1121. Misschien heeft u nog wel. Ik heb al een een gitaar. Nou, vind ik geen slechte oogst hoor. Marcello, nacht. Hallo. Ja, goeienacht. Uh, ik zet er toevallig de radio in. Ja. En toen, uh, hoe, hoe, hoe kan dat toevallig dat, uh, zijn? Je moet altijd naar de radio luisteren. Ja, maar Casaluna uh, heeft een beetje een, een kleine primurtje. Dat vind ik een erg goed programma. Tuurlijk. Dus uh, naar de bezommelingen van de dag, denk ik dan, dan zet ik even Casaluna Oh, dat bedoel je met maar toevallig, ja. op een gegeven moment gaat het over klassieke muziek. Ja. En daar heb ik, ben ik een, een echte fan van. Ik ben een echte fan van opera en ja. operetten. Wat heerlijk. Is, hoe, wanneer is dat begonnen? Nou, eigenlijk uh, uh, van jongs af aan. Ik uh, ben opgegroeid in Amsterdam. En daar ben ik uh, naar Oudjaadhoop bij een uh, jeugdkoor gestuurd. En dat was toevallig het uh, televisiekoor van het programma Oebelen. <laughs> Geen en toen uh, deed ik daar nou niet aan mee. Maar dat, we gingen elke zaterdagmiddag naar de uh, repetitie. Daar zaten we zaten op zo'n bankje, allemaal leuke liedjes te zien. Totdat de dirigent zei van, er wordt een kerstplaats gemaakt in Haarlem. Ja. Dus uh, daar heb ik dus ook aan mee gezongen En uh, nou, ik heb later wel met koren gezongen. Uh, waaronder een, uh, een studentengezelschap uit Utrecht. En toen ben ik uh, uh, privé zangles gaan nemen. Ja, ja. En ik zing dus nog steeds. En ik probeer eigenlijk uh, elke dag een beetje te oefenen. Ik ben eigenlijk een gevorderde amateur en probeer ik uh, om... Uh, dus stemtechniek te vergeten. Ja, ja. Hoe oud ben je nu? Nou, ik ben nu al uh, heel oud. Ik ben al 57. Maar oh, ik, uh, wow. ik, ik uh, ben wel helemaal bezeten van uh, de aria's die Lucia de allemaal heeft gezongen. Oh, okay. en, kan je iets ik wil laten... wel een paar zinnen ja, kan... laten horen misschien. Eentje, ja. ja wat, zou, wat ga je dan zingen? Wat zing je dan het liefst? Nou, uh, een hele mooie aria die hij heeft gezongen heeft is Caro Miobrem. Ja. Um, um, en dan kan ik misschien een paar zinnen uit laten horen. Het laatste stukje misschien. Ja. Yeah. Het gaat er zo. Karam Joban. Karam Joban. Sans Hadite. karom Karam Joban. Radinjongen, so. dat is wel een van mijn liefste aria's. Uh, waar, gaat, waar gaat die aria over? Nou, het gaat eigenlijk over, uh, de Italiaanse tekst die is uh, uh, Caro Nuoben, dat is mijn, mijn, mijn liefde. Um, Sensarite Hadithé, Zonder jouw liefde hmm. um, um, kan ik eigenlijk niet verder lezen. Het is gewoon een liefdesliedje. Nou, het is eigenlijk een. Uh, uh, de Engelse tekst is: My Dear On One. Without thee, My Heart Will Grieve. Zeg, zeg maar, Marcello, als je dit zingt, hè, ben je dan gelukkig? Ja, erg gelukkig. Want ik vind het is een erg mooie aria. En uh, ik. Uh, ik probeer steeds meer dingen te studeren. Het is ja. een grote hobby van mij, ja. een grote passie. En doe je ja. dat dan de hele, ben je de hele dag aan het zingen ook? Nou, toonladders. Ik um, um, ben nu noten aan het leren. En, um, in de dus auto? De in de, noten. Is, oh, noten. te lezen, dus dat betekent uh, de afstanden leren zingen. Dus de terts, ja. de quinten enzovoort. Hmm. Nou, en uh, uh, ik doe soms zelfs met open podia mee. Nou, ik hoop nog een keer met dat programma mee te kunnen doen. Onder ja. foto particulieren. Daar uh, ja. hoop ik nog een keer in te komen. Heb je, heb je, heb je dat al eens een keer geprobeerd? Uh, nou, toen ben ik helaas afgewezen. Maar dat is vijf jaar geleden. Ja. Maar ik heb gehoord dat meneer Daniel Smit... opnieuw gaat proberen bij de pros. Ja. Dan, dan hoop ik dat ik nog een keer mee, mee kan doen. Ja, natuurlijk. En ik, ik ben uh, nou echt uh, ja, uh, uh, bezeten van zingen... En, en waar, waarom, waarom ben je daar nou zo bezeten van? Wat betekent dat nou voor jou? Waar, waar, wat ervaar je daar dan in als je dat doet? Of als je... Nou, ik kan eigenlijk uh, mijn gevoelens eigenlijk heel erg goed uiten. Hmm. Als ik, uh, uh, nu ik ook misschien iets verder gekomen ben met zangtechniek... kan ik ook uh, mijn gevoelens daar gewoon heel erg goed in uiten. Het, het is eigenlijk uh, een soort uh, uiting van je emoties, ja. zeg maar. Ja. En, waardoor je doefenis en... Uh, Dingen die je echt heel erg. waar uh, heel blij van wordt. of vreugde. daar niet kan uiten. Ja. En uh, daar moet je het ook in verbeelden, zeg maar. Nee, natuurlijk. Ja, dat is dus een dankbare uitlaatclip, zou ik zeggen. En ik. Ik, ik uh, vind het soms ook wel fijn dat ik een ander gelukkig mee kan maken. Ja. als ik een keer erger zing. Ja. En dat doe je ook wel eens? Ja, er zijn. Uh, een aantal malen zijn er uh, open podia. en daar doe ik dan ook aan mee. En soms uh, probeer ik ook eens een keer. Uh, in de kerk ergens al te ringen. Ja. En dan doe ik iets religieus. Of ik uh, ga zelf een keertje een, een avond ja. organiseren ergens. Dat heb ik ja. vorig jaar gedaan. Wat geweldig, het, man. de muziekschool is zo'n uh, avond gegeven voor een oh. goed doel. Maar nou. ik hoop dat ik nog een keer doorbreed. Ja, ja. Nou, dat hoop ik ook voor je. Um, gewoon volhouden, zeggen ze dan. Hè? Maar veel, ja. veel succes. Dank je wel, Marcello. Ook, ja. ja. U ook. succes ja? met het programma. Ja, ja. dank je wel. Miranda? Goedemorgen. Goedemorgen, ja. Oh, dat klinkt al heel vroeg. <laughs> Alsof de zon alweer op is. <laughs> ja, ik moet zo weer aan het werk dus. Oh, wat ga je doen? Ik ben verzorgster. Ver... In een bejaardenhuis. In een bejaardenhuis. Maar ho hoe laat moet je dan op? Uh, ik ben al een uur op. Oh, je, maar hé, je gaat toch niet om twee uur in de nacht? Begin je dan toch? Nee, nee, ik begin om drie uur. Hè? Ik heb nachtdienst. Ik heb een tussendienst. Ja, ja, maar een nachtdienst, die begint dan toch om 11 uur s'avonds? Die begint dan om 3 uur s'nachts? Nee, het voor er is er eentje aan het bevallen. En de vriendin daarvan heeft mij gebeld van... wil je inkomen vallen, alsjeblieft? Invallen en bevallen, ja. Ja, het is de ene gaat bevallen en de andere wil erbij zijn. Oh, oh wacht even. Ja, nu snap ik het, want dat is, dat is nogal uitzonderlijk dan, toch? Ja. <lacht> nee, dat is echt... <lacht> vandaar, dat is een unieke gelegenheid. Ja, ja, en dan spring je even in. Ja. En nu spring je ook even in bij Casaluna. Maar, ja. maar dat gaat over klassieke muziek. Heb je daar ervaring mee? Uh, ja. Want? Ik heb altijd. Uh, ik ben eigenlijk gechanteerd door mijn opa en oma. Echt waar? Alle, alle kleinkinderen. <Gas> hoe hoe hebben, kan uh, dat? Nou, mijn nichtjes en mijn neefjes en ik kregen rijlessen. Ja. Als je tot je 21ste. Ja, met klassiek leren omgaan en het leren spelen. <laughs> dat meen je niet, echt waar? <laughs> ja. Sure. Maar mijn en had hadden zoiets van, weet je, we gaan een discussie aan. Hmm. Wij wilden die rijlessen hebben. Ja. En we hadden zoiets van, wat nou, de oude klassiek? Je kan ook van een nieuwe klassiek, oude klassiek maken. Ja. Wij hebben ERA leren spelen. Wat is dat? Uh, een beetje gottelijke klassiek. Oké. Okay. En ik heb het op het dwarslaak leren spelen. En mijn nichtje het op de, uh, trompet. Ja. En, en zo hebben wij gewoon in principe onze rijlessen verdiend. Je, ver, je verruimde het domein van de klassieke muziek naar iets waar het eigenlijk niet mocht. Maar dat, dat, dat, daar, daar stonken je opa en oma in. Ja, zo ging het. Ja, wij, ja ik heb het dan ook gegroeid. Ik heb, ik heb alle grote meisjes moeten leren luisteren vroeger. Maar, ja. Ja. maar je had, snapte je het? Of vond je het, vond je het niet mooi? Vond je het wel mooi? Nee, dus soms vond ik het mooi. Ja. Maar niet altijd. Nee. toe had ik echt zoiets van: ja, dag. Dus, <laughs> ik vind het wel een methode hoor, om te zeggen: van, je krijgt je rijbewijs. Jongen, jongen, jongen. Ja, dat, dat, is wel, dat gaat al eeuwenlang zo. Nou, eeuwenlang, het gaat al jaren zo bij ons in de familie. En heeft het succes? Voor mijn oudste neefje wel. Nou, dat is één, één, één succes, ja. Ja, en mijn jongste neefje heeft er wel aanleg voor. Die doen nu allebei conservatorium dus. Nou, kijk. Ja, nee, dan zijn jij open en... En, ben je... en hou je van je opa en oma? Ja, heel veel. Dus dat heeft het niet in de weg gezeten? Nee, totaal niet. Maar ja, dat, het is niet af en toe leuker. Want dan stond je op zondagmiddag met die stomme dwarsfluit weer. En dan had ik echt zoiets van... Nee, niet weer. Oh, kind. Wat is dat vreselijk. Nou, nee, niet altijd. Maar af en toe je er gewoon geen zin in. Maar heb je dan... Want kijk, we hebben het juist al, we proberen het al twee uur lang te hebben over wat de kracht van klassieke muziek kan zijn. Hè? En de, de, de diepe ervaringen die je ermee kan hebben. Of dat nou over emoties gaat of over nog iets heel anders. Maar dat heb je nooit aansluiting mee kunnen vinden. Of wel? Nee, niet met alles. Nee. Nou ja. Maar ik, ik, ik vond het gewoon niks. Het was nog nooit mijn stijl. Nee. Heb je wel andere stijlen van muziek waar je veel van houdt? Ja, de rock en roll. Ja, precies. nou ja, dat is toch hetzelfde. En ja, de rock'n'roll, de 80's, de 90's, dat soort dingen. Ja. Nou ja, dat vind ik... Dat, dat volgens mij is het allemaal ook, is ook klassieke muziek... ervoor voor van rock roll hè? Als het maar goed gedaan wordt. Maar dat is misschien, dat voert te ver. hey en heb je trouwens die blok... die dwarsluit, heb je die nog? Ja. En, en doe je daar nog iets in mee? Die hangt heel mooi aan mijn muur. Maar je weet dat er kinderen zijn... die er misschien heel erg blij mee. Hè? Kinderen van de basisscholen... die nu misschien wel iets met klassieke muziek zouden willen... en die met zo'n instrument heel blij zouden zijn. Zou je dat niet willen overwegen? Uh, ik heb erover na zitten denken. Maar nou? ik mag het niet. Ach, van je open oma zeker? <lacht> hij is van mijn moeder geweest. Geweest? Ja, ik heb hem gekregen van haar. Nou, dan is hij niet nou toch of van jou? Dat... Ja, hij is nu van mij, ja, maar er zit, er zit een stukje emotionele waarde aan. Je zitten bloed zweet en tranen en in en heel veel frustraties, maar je weet zelf ook, Miranda, dat het duurt nog een paar jaar en dan is dat ook weg. <lacht> en, dan, en dan heb je er helemaal niks meer mee. Maar je kan er iemand anders blij mee maken. Mag ik er nog over nadenken? Natuurlijk, ja, de actie duurt nog tot 14 oktober. <lacht> is goed. <lacht> maar serieus overwegen. Hè? Want heb je dat, als je nou, op, op Radio 4 vind je een uh, filmpje. Uh -huh. op, uh, op internet, uh, bij die actie klassiekgeeft.radio4.nl... dan zie je hoe 130 kinderen samen met Janine Jansen een, een concert geven. En al die kinderen zijn zo dolgelukkig... dat ze of contrabas, of viool, of dwarsfluit, of wat dan ook spelen, samen. Weet je, dat is echt heel bijzonder. En, en daar kun je nog veel meer kinderen kun je die ervaring gunnen en daar blij mee maken. Daar gaat het me natuurlijk even om nu. Ja, dat snap ik. Nee, ik ga, ik ga eerst je... zelf kijken. En dan ga ik een beslissing maken. Je gaat eerst aan het werk. Ja, eerst dat. Ik wens <laughs> ik je een hele goede nacht. En ik vond het wel dan. erg leuk om je te spreken. Dank je wel. Dank je wel. Werk dag, ze nog. Dag. dag. Ja, werk ze nog. Nou, voor mij duurt dat nog ongeveer zes minuten. En uh, vijftien seconden om heel precies te zijn. Grada, nacht Ja, nacht Hallo. Hallo. Ik heb een viool. <laughs> En dat, dat verheugt mij. Wat is dat voor viool? Ik heb geen idee. Oh. Hij zit uh, in een mooie oude kist. Ja. Hij, hij was van mijn uh, man, maar hij is overleden. Ja. En hij speelde er af en toe nog eens een keertje op. Ja, ja. Maar sinds hij overleden is, ligt hij hier in de box. En je weet toch niet wat je ermee moet doen? Nee. Heb je echt nee? geen idee? Nou ja, ik heb nu gehoord van dat klassiek geeft. En ja. daar wil ik hem wel uh, ah, aan dat, geven. Dat is fantastisch. Ja. Echt, daar zijn ze echt. Daar, daar ik gaat... heb geen idee of het een waardevolle video is of niet. Ik, ik weet er helemaal niets van. Nee, nou ja, dat, dat, dat hoef je ook niet uh, nee. te beoordelen. Als, als er nou uh, contact gelegd wordt... Kijk, dan, dan, er zijn namelijk verschillende plekken in Nederland... waar je hem uh, kunt brengen. Of, uh, ik weet niet precies hoe het in de praktijk werkt... maar dat, daar komen we nog wel achter... Um, maar daar gaan, ze, daar gaan ze namelijk bij Radio 4 uh, mensen op, op, op, op zetten... die dat dus controleren, of dat oh, echt ja, een viool is. Ja. Dat hoef jij helemaal niet te doen, want daar, daar wordt naar gekeken. Maar als je man erop gespeeld heeft, ja. waarom zou dat niet goed zijn? Ja, maar, ja, hij ligt in een nogal vochtige box. Oh. En dat is natuurlijk niet zo, uh, nee. niet zo gunstig. Nee, maar goed, wie weet, dat, dat als, het nou, als hij niet echt nat is geweest... Dan, dan... Maar ik vind het wel heel bijzonder dat je daarmee komt. Ja. Heb je zelf met, veel met klassieke muziek? Nou, um, bij ons thuis werd altijd gezongen. Mijn vader ja. speelde piano. Wij, wij zongen als kinderen allemaal erbij. Maar ik zelf ben meer... Ja, ik hou veel van klassieke muziek. Maar ik heb zelf uh, gezongen in een jazzband. Oh, oké. Okay. Ik ben een jazzzangeres geweest. Dat leuk, dat zeg. voor de radio, heb ik gezongen. Echt waar? Ja? In een close harmony team. Wat, wat, wat geweldig, ja. Ja, en... Ja, en dat... Uh, misschien geloof je niet, maar dus echt zo... Ik heb er een heleboel foto's van. Ik heb gezongen in het Concertgebouw met Louis Armstrong. Nou, nah, je meent het. In 1952. Ik geloof je. Ja. Meteen. Hoe was dat? Dat was fantastisch. Oh, ja. Hij wou me ook gelijk meenemen naar Amerika, oh, zo... maar mijn vader en moeder... Zo eentje was het. ...vonden dat niet goed, en ik zat nog op de kweekschool, dus. <laughs> nee, maar hij was, dol, hij was dol op jou. Ja, oh. hij, vond het, hij vond het prachtig. Ja. ja. Maar je was, je was niet de enige. Ik bedoel, je speelde daar in, in een groepje. Je zong in een groep, neem ik aan. Ja, maar de, toen heb ik een solo gezong, uh, ah. gezongen. Een blues. Echt En waar? hij vond het uh, bijzonder dat ik uh, de tekst van die blues kende. Ja. Want de reporters die vroegen van... Uh, ja, hoe zit dat dan? En toen zei hij, vraag het maar aan haar... want zij weet het beter. <lacht> <lacht> <lacht> Wat voor man was Louis Armstrong? Oh, het was enige man. Ja? We hebben zo verschrikkelijk gelachen. Want uh, Tuny Tunes was toen het blad. Ja. Uh, de jazzblad, het jazzblad, het popblad. En uh, ja, uh, onze bassist van onze band... die was uh, redacteur bij Tuny Tunes. Ja. Dus... Toen heb ik samen met hem, hebben we Louis Armstrong opgehaald. Ja, ja. En met Henk van Leer. En dat was prachtig. En in het Amstelhotel Hotel zat hij. En ja. het mooiste was nog, en daar hebben we later zo verschrikkelijk om gelachen. Ik moest voorzingen voor hem, terwijl hij in het bad lag. <lacht> echt, echt waar? Dat heb je ook gedaan? Ja, tuurlijk. Want hij, ik vond dat wel wat. Ja, maar je, maar je had, had Armstrong toen al, wat was het? 1952, zei je? 1952. Maar had ja, hij toen al? februari 1952. En hij had toen al zo'n grote naam. Ik bedoel, je wist ja, al dat het toen de grote. Ja, en hij was al wereldberoemd, ja, ja. ja. En jij vond het niet gek dat je daar in het Amstelhotel <laughs> op zijn kamer moest gaan En zijn vrouw zat ernaast, Lucille, die zat ernaast. Die ja. vond het prachtig. Ja, ja, ja. En raakte je geïnspireerd? Hij vroeg wat ik wist van jazz. En ik, ik was bezig met een werkstuk over de jazzmuziek. Want je moet dan altijd een, een soort werkstuk maken voor je eindexamen. En ik had geschreven over de jazzmuziek. Ja. En hij vond dat prachtig. Ja. Ja. Wat een ongelooflijk mooie, uh, bijzondere verhaal is dit, zeg. Ja, ja. Maar goed, ja. En als ik die foto's ook zie, dan denk ik van... Goh, dat was toch erg leuk. Ja. Maar dat botste een beetje uh, met, uh, met mijn man, want die speelde klassiek viool. Ja, oh. ja. ja dat zijn twee geloven op één ja. hoofdkussen natuurlijk. En ik ben dus in het onderwijs beland... terwijl ik een aanbod kreeg van een grote jazzclub uh, uit Hamburg... om daar te komen zingen. Maar toen zei mijn verloofde... toen die zei van, ja, nu moet je kiezen tussen mij... Of tussen de muziek. Zo, en je hebt ja. gekozen voor hem? Ja. Oh. Hij is zes jaar geleden overleden. We waren op een paar maanden na vijftig jaar getrouwd. Ja. Dan zou het wel, graag heel mooi zijn als zijn viool weer doorgegeven werd... Aan uh, kinderen. Aan kinderen, toch? Dat zou ik heel bijzonder vinden. Ik ook. Dat zou ik echt wel weer heel erg mooi vinden. Nou, buiten de, deze uitzending om, die over een paar seconden afgelopen is... gaan we dat organiseren. Ik dank je hartelijk. Ik vind het geweldig dat je even belde. Dankjewel. Graag gedaan, zeggen dag. ze dan. Hè? Ja. Dag. ja, dag. Morgen, Hennis de Ridder te gast. Die gaat praten over de Oosterschelde-kering... die 25 jaar bestaat. Dit is de voicemail van Casa Luna. Dag, Heilco. Dag, Heilco. Jij praat met iemand die um, aan de uh, Oosterschelde-kering heeft gebouwd. Heeft hij zelf de watersnoodramp van 1953 nog meegemaakt? Hij was toen volgens mij zes jaar. Dag. Daarom maken wij programma's over mensen NCRV